Na 26 jaar dienst is dit de laatste reis van de Space Shuttle. De ruimtereis is de 39ste van de Discovery. Geen enkele Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA heeft de Discovery een totaal een afstand van 230 miljoen kilometer afgelegd. In Amsterdam wordt vanmiddag de februaristaking van 1941 herdacht. Burgemeester van der Laan zal bij het monument De Dokwerker een toespraak houden... en er worden gedichten voor gedragen. 70 jaar geleden legden mensen in Amsterdam massaal het werk neer. Ze protesteerden tegen de grote razzia's die in de dagen daarvoor waren gehouden. De Duitse bezetters hadden 427 Joden opgepakt en bijeengedreven. De meeste van hen kwamen terecht in concentratiekampen en overleefden de oorlog niet. De Amerikaanse luchtmacht heeft een megacontract van 35 miljard dollar gesloten met vliegtuigbouwer Boeing. Volgens Pentagon mag Boeing 179 tankvliegtuigen leveren aan de Amerikanen. De toekenning van het contract was een van de grootste aanbestedingen in de Amerikaanse geschiedenis. En dan het weer op veel plaatsen mist, minimaal tussen 2 en 5 graden. Overdag bewolkt zacht kans op wat regen en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NLX Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. De nachtzuster van Max is eigenlijk alleen maar een verbindmiddel verbandmiddel zou mooier zijn. Maar verbindmiddel tussen vragen en antwoorden. Jij hebt een vraag en iemand anders een antwoord. En ik verbind jullie met elkaar via 0800-1121. Of via nachtzuster. Apenstaartje omroepmax.nl Of via www.twitter.com slash nachtzuster. Of via de chat www.nachtzuster.net. Wat een mogelijkheden. Maar het prettigste blijft altijd 0800-1121. En bel dat nummer als jij weet. Hoe vaak je een harde schijf, een USB stick of een geheugenkaart kunt wissen en weer kunt hergebruiken. En waar is formatteren precies goed voor? Dat wil Igor graag weten. En uh, er staat nog een vraag open van André. En het zou toch wel fijn zijn als iemand daar een antwoord op had. Die uh, is namelijk op zoek naar een goed alternatief voor PVC als hij een irrigatiesysteem aan wil leggen. 0800-1121. Nou, gelukkig is uh, het antwoord uh, op Hans' vraag... over het verschil tussen uh, een gedeputeerde of een uh, statenlid... meteen al gegeven. Dus er is weer ruimte voor nieuwe vragen... maar niet nadat ik weer een toepasselijk plaatje heb gedraaid. Dit is Election Day. Oftewel, verkiezingsdag zit eraan te komen. Goed de papieren lezen, heb ik net met Marijn afgesproken. Gaan we doen. Arcadia, heten ze. En je denkt, goh, dat klinkt wel een beetje als Duran Duran. Dat zou kunnen, want Duran Duran die hield een jaartje pauze. En uh, Andy Taylor, die Taylor zat toen uh, met zijn billen op een stoel. Maar de andere drie leden van Duran Duran die, uh, vormden toen het bandje Arcadia. En daarmee maakten ze onder andere dit nummer. Election Day, hoorde je op uh, Radio 1. Um, je kunt blijven bellen, hè? gewoon naar het nummer. Ik zal het niet nog een keer noemen, want volgens mij zit het bij iedereen in het collectief geheugen zo langs Ik ga praten met Jappie, Goeiedag. Hey, goedenacht Hallo. Uh, dat Hallo. is alweer even geleden, zeg. Al bijna een week. Nee, nou ja, ik wou je vragen hoe het was met die mooie duif, uh, zeg maar. Ja, nou, het gaat beroerd met de duiven. Oh. Ja, maar ik heb het nu, ik heb het nu bedacht. Ik ga Van de week ga ik naar de speelgoedwinkel. Mm. En ik koop een stuk of drie van die speelgoeduilen. Ja. En die zet ik op het terras. Oké. Okay. En dan denk ik dat ze wel een hartverschuiving krijgen. Nee, maar weet je wat het ook is? De, het zijn er nu twee, twee duiven. Maar ja. omdat ze zo'n lekker beschut plekje hebben en ze eten zich helemaal. Want ze, ze vliegen gewoon mijn keuken in en ze. De, de, dus, dus ze eten zich helemaal ongas. Dus het zijn twee, je moet het voor je zien: je, twee, twee uh, duiven van het formaat van, zeg maar, een gemiddelde herdershond. Maar ik moest toch even denken over die duif die helemaal uit Polen naar Nederland weer moest vliegen. Oh die, die, die ja die is Blue Blue gewoon... Blue Diamond zoiets. Ja, het Blue Pearl. Oh Blue Pearl, Blue ja. Blue Pearl is zevende uh, geworden bij de uh, wereldkampioenschappen uh, EK Olympische duiventoestand. En het Geweldig. gaat heel, heel goed met haar. Maar we wachten, we, we, ik heb nog geen melding gekregen van de eerste uh, Baby Pearls. Goed, we wachten het af. Uh, ja. Af dit. Maar wat bel je hey, over ah, Jappie? Ja, hé, hey, idioot. Hey, uh, wat denk je? Uh, waarom of ik nog wakker ben? Um, ik zou het niet weten. Nee, maar ik heb een brandende vraag. Nou, kijk, daar en ben ik, ik voor. En daar loop ik al echt 60 jaar mee. Nee, 60 sorry, jaar? Maar, nee, kan dat niet. Kan niet, hè? Want ik ben 51-aastriss. Dat kan niet, dat je er al 9 jaar mee rondliep voordat je geboren werd. Dat kan niet. Nee, daarom. Hé, hey, moet je horen, ja, hey, de hoor. eerste televisie die uh, mijn papa en mama hebben aangeschaft ja. was een visapart, zeg je er wat? Een visapart? Ja, dat was ja. de eerste merk, zwart-wit televisie. Ja, wanneer was dat? Was dat um, ja, jaren 60 61, 1,62? Hey. Goed zo. Hé, hey, maar mijn vraag gaat er helemaal niet over, want die regisseur van jou, die wordt helemaal gek als ik de vraag ga stellen. Komt die vraag nou nog of hoe zit dat? Ja, die komt nu. Oh. Um, in die tijd uh, was er een serie op televisie en die werd uitgezonden door de Afro. Ja. En die heette Words um, to the Bottom of the Sea. Words to the bottom of the sea. Uh, de reis naar de bodem van, van de zee. En het enige fragment wat ik me daar nog van kan herinneren is dat uh, in die serie voorkwam dat het over een duikboot ging. Ja. En die werd omarmd door een geschupt uh, uh, dier. Zeg maar. En die duikboog, die werd heen en weer geschud ja. door dat geschudde dier. Het was eigenlijk een soort van science fiction in die tijd. Oh. En het was zo bijzonder, Astrid, eh, dat, te je wel, ik ben dat nooit vergeten. En ik ben benieuwd, is er nog iets van over water te halen? Van deze... Uh, ja, hoe moet ik het noemen? Uh, ervaring wat ik, wat ik in die tijd heb meegemaakt. Wat ik toen zag op televisie. Maar jij hoopt dus dat iemand ergens nog een uh, Betamax bandje heeft. Met nou, Voyage je to the Bottom of the Sea erop. Ja, zoiets. Uh, ik zou het heel graag nog eens een keer terug willen zien. Ja. Het, zal wel, het zal wel heel veel in deze hoor, maar moet je luisteren. Um, het is, het is heel bijzonder. Het was toen volgens mij door de AVRO uitgezonden, in zwart-wit. En dat was een, uiteraard een spektakel, wat je toen uh, meemaakte. Ja. Hé? Ja. Ja. Je weet er niks meer van, hè? Ja, toen volgens was mij. ik er nog niet, Jappie. Dat was weer, dat, oh, toen was ik nog min 12. Oh. <laughs> maar ik heb, het, ik heb er ook nooit beelden van gezien. En het klinkt nee, mij ook niet bekend bestaan. in de oren. Hey, het moet bestaan. Ja. Het, de, de serie heet Voyage voor alle duidelijkheid, to the Bottom voor alle of the Sea. Taas. Voyage <laughs> to the Bottom of the Sea. En het ging over een onderzeeën. Ja. En het enigste fragment wat ik dan nou mee heb gemaakt is... Dat het omarmd werd door een geschupt uh, uh, buitenaardse dier, zeg maar. En die schudde het ding heen en weer. En het was echt heel bijzonder. En dan hoor je ook die, die, die, uh, die geluiden van, van, van, van, van die onderzeeën van Ting Ting, Ting. En welke, welke omroep zond het uit? De Avro, volgens mij. En hoe heette dat ook alweer? Uh, Voyage to the bottom of the sea. En was het in kleur? Nee, volgens nee, <laughs> mij. <hadden, laughs> wij hadden toen het zwart-wit tegen <laughs> Dus ik weet en het niet wat de kleur was. Het maar ging was, dus over was... een zeilboot. Nee, nee, duikboot. Oh ja. En er was dus een gestreept dier? Ja, er was een een geschud dier die de ding omarmde. Oh ja. Zeg maar, die, die onderzeeën. Oh ja. En die mensen in, aan boord van die onderzeeën, dat weet ik ook toch. <lacht> die waren in grote paniek. Want ja, wat gebeurde nee. het allemaal? En dat was het tegenstel wat ik weet. En wat en hoorde je wil... toen? Nou ja, het is volgens mij wel... Nee, Ik weet niet meer hoe het afgelopen is. Daarom wil ik het heel graag nog een keer meemaken. En daarom wil ik ook heel graag weten, Astrid, ja. of meerdere mensen dit gezien hebben. Want het lijkt wel een spook in mijn geest. Sorry. Nee, ik, we weten zeker dat het bestaat. Want ik krijg op de chat ook al uh, tekenen van herkenning. Oh, fijn. Ja, je hebt het niet bedacht. Nee. Okay, ja, het, is, uh, het is echt Maar het is in de jaren 60, hè? En ik ben 51, ik bedoel. Ja. <laughs> <laughs> en het was in kleur? Nee, nee. het <laughs> was in Ik zit je toch te nee, plagen, te Jappie. We ik geen kleur op de televisie. Oh, oh, oh. Ik, uh, je moet je even blijven luisteren, nog even een tijdje. En dan, uh, dan ga ik zo wat mensen erbij halen die... Uh, die het allemaal weten. Want er wordt al druk gebeld, maar er mag nog meer bij via 0800 1921. Nemen we alle afleveringen van Voyage to the Bottom of the Sea weer met elkaar door. Hey, moet je luisteren af dit. Ja. Nog heel kort even. Ik heb jou verveeld met de Ja. Ik heb jou verveeld met, ja. met 0900 nummers. Ja. En whatever. <laughs> hey, ik vind het fantastisch. Want dit, dit is een vraag die echt op de bottom of the sea is. Jij denkt, ik stel eerst eens wat oefenvragen, maar dan komt toch de vraag der vragen over, ja, maar... een, uh, over een zeilboot. Ja, zeker. Hé, <laughs> hey, vind... hey, moet je luisteren. Ja. Hey, ik, ik vind je fantastisch en ik ga binnenkort nog wel een keer even een belletje plegen. Is Dat is fijn. Maar nu blijf luisteren, Jappie, want we gaan dit tot op de bodem van de zee gaan we dit uitzoeken. Hé, hey, dit is een fantastische opmerking van jou. Dag ja. Astrid. Dag Jappie. Hoi. Doei. 0801121 voor alles over Voyage to the Bottom of the Sea. Van de Afro. In kleur. Oh nee, zwart-wit. Hans Rossink, goeienacht. Ja Astrid, goeienacht. Goeienacht. Ik had ook een vraag. Ja. En daar kan niemand mee een antwoord op geven. Het is een... Uh, uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. Op de televisie zie je regelmatig een hele school uh, vissen of een hele zwerfvogel. <laughs> oh, sorry, ja, maar ik denk een school vissen. Ik moet meteen maar aan die duikboot van Jappie denken. Ja. Een hele school vissen of, een, of wat zag je, een zwerfvogel? Een zwerfvogel, ja. ja. En die gaan in een fractie van een seconde allemaal dezelfde kant op. Oh ja, ja. Hoe, hoe weten ze dat? Ja. Nou, eenvoudig. We het, nou, vorige week hebben we het er heel even over gehad... want er had iemand die had een heel bizar verschijnsel meegemaakt... van een duif die op zijn rug ging liggen... en dat alle duiven eromheen op slag stil waren. En dat die, die beesten weet, toch op een hoor. of andere manier met elkaar communiceren... via een soort, nou ja, bijna telepathische uh, communicatie. Ja, dit, gaat, dit gaat allemaal zo snel, in een fractie ja. van een seconde... Ja. dan gaan ze allemaal met de kop aan dezelfde kant op. Ja. kan dat? Ja, nou, wat een goede vraag. Weet ik niet. Kijk, dat doen bijvoorbeeld konijnen, doen dat niet. Ik heb liever een goed antwoord. Nee. Uh, ja, en liever een goed antwoord. Ja, nee, maar dan gaan we 0800 Dat is vast iemand die dat weet. Nou, betwijfel het, maar goed. Nou, oh, wat dan? Omdat je het al ja. zo vaak geprobeerd ja, hebt. Ja, precies, precies. Uh, ik, ik krijg nooit, uh, nooit een, een antwoord. Ja, dan zeggen ze dan, ja, dat is één leider, één leider en die weet het. Ik zeg, ja, maar die leider, als hij in die schoolvissen zit en die haai, die vreet die leider op, hoe weten die anderen er dan allemaal nog? Dat kan niet. Nee, want dan gaan ze niet opeens alle kanten op, hè? Nee, nee. Nou, wel heel even, maar, daarna worden ze weer, maar dan krijgen ze gewoon een nieuwe leider. Precies, ja, maar dan weten ze ook weer niet van elkaar. Nee, nee, wel, nou, hoe gaan die verkiezingen? Ja, Dat ik is weet ook, het niet. Nee. Nou ja, um, uh, even denken, want hoe kan ik deze vraag nou uh, zo simpel mogelijk uh, formuleren? Hoe weten, hoe weten de uh, vissen die in een school zwemmen of vogels die in een zwerm vliegen uh, van elkaar... Op welk moment ze links en rechts afgaan? Precies. Wat, wat voor TomTom Tom heeft een school vissen en een zwemvogels? <lacht> Dat is hem. Precies. Nou, ik, uh, Hans, ik ga mijn uiterste best doen. Oké. Okay. Hou je het nog even vol? Ik hou het nog even vol. Ik lig op bed, dus uh, ik, ja, heb, ik heb de tijd. Het is tien voor half vijf, voordat ik je het weet. Leg je te snurken? Ja, nog goed. Uh, ik... Uh... Ik ben ziek, dus ik heb tijd genoeg. Ik kan de hele dag in bed liggen. Oh jee. Nou, weet je wat we dan doen? Als iemand het goede antwoord heeft, dan roep ik wel even. Dan schrik okay. je wakker. Oké. Okay. Goed, dag Hans. Joi. Jo Doeg. Jo Hoi. Wout. Hoi, Astrid. Hallo. Dag Wout. Dag Wout. Ik heb een... Uh, ik ben... Uh, het is niet zo moeilijk. Ik heb een vraag over de tijdzones En dat oh. zou ik graag eens wat van willen weten. Iets oh, waar ik zelf niet uitkom. Oh. De... De wereldbol is opgedeeld in tijdzones, dat weet ja. je denk ik wel. Hè? Uh, de tijdzone begint op de greenwich tijd met nul. Ja. En dan schuift die zo iedere keer een, uh, een uur op. 24 uur, dus iedere tijdzone is in 15 graden verdeeld. 24 keer 15 is 360 graden. Ja. En zo zijn we de hele bol rond. Ja. Nou is het echter zo. Dat ik ga nogal eens naar Canada toe. Ja. En dan kom ik op nieuw En daar hebben we een tijdverschil. Uh, ten opzichte van Nederland. van 4,5 uur. Ja. Is dus? het daar 4,5 uur later of vroeger? Uh, vroeger. Ja. Dus daar wordt. Uh, op sommige getelen in de wereld. met een half uur gerekend. Ja. En. ik kan niet terugvinden waar dat nou voor is. En nee, dat dat is gek, houdt mij eigenlijk al een hele poos bezig. Er wordt wel op een gegeven moment ergens benoemd... dat, het, dat er ook inderdaad hier en daar met een half uur wordt gewerkt. Ja. Maar waarom dat dan is, daar kan hmm. ik niet achterkomen. Oh, nee, eigenlijk, weet ik Wij niet. zitten eigenlijk een end van Kienwitz af. Eigenlijk zouden wij hier in Nederland ook ergens op een half uur moeten zitten. Dat wordt niet gedaan... Maar hoe, hoe schelen wij met Canada dan? Dat hangt er vanaf waar je zit in Canada. Oh, oh Canada is een heel groot land. Ja. Heel breed land. Is er geen terwijl... gemiddeld Canada? Sorry? Is er niet een gemiddeld Canada? Nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, het hangt, het hangt echt af... Uh, de tijd in, in een plaats hangt echt af van de tijdzone... Waar, uh, waarin die plaats zich bevindt. Ja, dat snap ja. ik. Maar als je zegt Amerika, dan kies je meestal of New York... of een andere plek, Washington. Kun je niet bij Canada ook gewoon... Nee, want to uh, Toronto heeft een andere, uh, een andere tijdzone dan uh, Newfoundland. Oh. Okay. En ja, Newfoundland is die 4,5 uur. Dat is dat half uur. Ja, ja. Ja, nou dan ga ik voor je op zoek, Wout. Waarom, uh, waarom scheelt ja. het opeens een half uur in het tijdsverschil uh, met Newfoundland, in plaats van dat we in uren rekenen? Vier ja, en een half uur, ja. Kijk, wij, wij zitten ook niet precies op, op, uh, op. Wat hebben we nou? Half vijf bijna. Eigenlijk is het geen half vijf hier, want we zitten pakweg. Uh, uh, pak een beetje een half uur van Kreenwitz af of zo. Dus hoe laat is het hier? Dan zou het eigenlijk een half uur later moeten zijn. oh, right? oh dan hebben we nog maar een uur om je vraag te beantwoorden. <laughs> <Ja. laughs> dan gaat het dus rap, rap, hè? Maar voor de logica <laughs> ja. en om het niet te verwarrend te maken, ja. liggen er dus een heel stelletje Europese landen in, uh, in één en dezelfde tijd. Ja, maar daar trekken die Newfoundlanders, trekken zich daar niks van aan. Kennelijk niet Die denken we maken andere, het gewoon zo ingewikkeld als men maar kan. Om een of andere reden wordt daar met een half uur gerekend. En zo hmm. dus zijn er nog een paar plekken op de over de wereldbollen dat hmm. er met, uh, met een half uur wordt gerekend. Het is niet alleen Newfoundland. Foundland. Nou, ik, ik ga voor je op zoek, Wout. Je bent geweldig. Nou, oh, dat hoor ik dus Dat ik zou het leuk vinden ja. als, ik daar, als ik daar een antwoord op kreeg. Oké, okay. nou we dus hebben we nog ruim anderhalf uur. Hoe verwarrend het ook is... Ik ga zo lekker naar bed en ik ga lekker op bed verder liggen luisteren. Oké, okay, doe ik mijn best voor je. En by you. the way, ja. nog gefeliciteerd met je zoontje. Dankjewel, Wout. Oké. Okay. Dankjewel, goeienacht. Oké, okay, bedankt, dag Oké, okay, de tijdzones dus. Waarom scheelt het opeens een half uur in het tijdsverschil met Newfoundland? Dus vier en een half uur, maar waarom wordt er opeens in een half uur geregeld? Dit is Time After Time. Ook weer. Oh ja, time after time was dat van Cindy Loper. 0801121. Dat nummer kun je bellen als je een antwoord weet op uh, een van de vele vragen die nu openstaan. Um, nou net die nieuwe van Hans uh, Rossink over hoe een hele school vissen en een hele zwerm vogels met elkaar communiceren dat ze links, rechts, links en weer rechts afgaan. En uh, Wout wil dus heel graag een antwoord over die rare omrekening met tijdzones die er dan opeens in 4,5 en een half uur wordt gedaan op Newfoundland. Van Newfoundland. En um, André is nog steeds op zoek naar materiaal uh, om PVC buizen te vervangen als hij een irrigatiesysteem wil aanleggen, ergens in een woestijn. Dan heeft hij iets nodig. Hij noemde zelf gres, als ik het goed uh, heb onthouden. Met stenen buizen, met een soort keramieklaagje. Uh, dat zou ideaal zijn, maar dat is te zwaar en te groot. Dus als iemand nog een alternatief weet, help hem via 0800-1121. En Jappie is dus op zoek naar informatie over de serie Voyage to the bottom of the sea. 0800-1121. Jorrit? Goedenavond. Hallo. Hallo. Nou, wat ik een... uh, kan ik voor je doen? Nou, ik had een vraag. Oh. Een nieuwe vraag. Oh. Uh, nou, dat gaat eigenlijk zo. Uh, want ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. Uh, en ik neem aan dat er wel wat mensen luisteren. Dus ik hoop wel een antwoord te kunnen vinden. Jij bent ook een goede, zeg. Nou hè. Ik hoop dat de mensen en... luisteren. Nou, ik, hoop, ik <laughs> zit hier nu midden in de nacht al drie, tweeënhalf uur. Ik hoop ook dat de mensen luisteren. Ja, nou, ik ben heel vrachtwagenchauffeur. Oh, oké. Okay. Het is een vrachtwagenvraag. <laughs> ja ja Nee, want ik, ik heb een tijdje in het zwaar transport gezeten, een lengtetransport, van, ja. Uh, ja. We vervoerden windmolens, delen van windmolens, en uh, was je eigenlijk, uh, ja, qua lengte hoefde je eigenlijk niet speciaal een rijbewijs daarvoor te hebben. Dus eigenlijk met een gewoon een BC, of een uh, CE-rijbewijs kon je gewoon rijden. Ja. En dan was je soms wel een lengte van 52 meter of zo dat maakt helemaal niet uit. Maar nu heb je dus in Nederland ook tegenwoordig combinaties, dat is dus een lengte van 25-50 ja, Maar dan moet je dus een speciaal rijbewijs voor hebben. Ja. Een certificaat of iets. Maar ik vroeg me af waarom dat is. Oh. Ik kan geen bevredigend antwoord vinden. Ik vraag het wel eens aan de, uh, ja, de vloer, maar niemand zegt, ja, ja, dat is gewoon zo, ja. En wat, maar wat heb jij voor rijbewijs dan? Gewoon een CE-rijbewijs. Gewoon? Ja, dat is een ja, vrachtwagen met een ademwagen zeg maar, trekker opleggen. Oh ja, gewoon ja zo gewoon zo'n zo vrachtwagen ja, ik, ik, ja is het moeilijk een vrachtwagen uh, besturen ja nou ja, als je ja nee ja ik Persoonlijk van niet. Nee, maar ik bedoel, is het, als, je, als je namelijk een nieuwe auto hebt... dan is het de eerste twaalf keer, of in mijn geval de eerste 120 keer... met inparkeren even van, oh, <laughs> hoe groot is die ongeveer? En hoe snel is die draaicirkel? En hoe ja. uh, makkelijk krijg je hem ertussen? En goh, is die parkeerplaats wel groot genoeg? Maar heb je dat met de vrachtwagen ook? Uh, ja, kom, komt er een moment dat je, hem zo, dat je precies weet hoe, hoe je, want ik zie ze wel eens bij ons, sorry ik ben weer heel lang aan het woord, maar ik zie ze wel eens bij <lacht> ons bij de Albert Heijn, zie ik ze op twee centimeter van het, uh, van het, uh, van het hekje gaan, dan denk ik ja. van ja, dan moet je wel weten wat je doet. Ja dat klopt, Nee, het is gewoon oefenen, ervaring, dat is het wel. Maar ben je wel eens ik... ergens tegen aangereden? Uh, ik moet even afkloppen, nee. Tot nu toe nog niet. Oh, okay. Maar ook niet zo met de linker achterkant een paaltje, zo'n een, een tikje gegeven? Nee, nee. Ja, hoe is het mogelijk? Ja, ja ervaring denk ik. Ja. En begin ja, nee, dat... je dan met de vrachtwagen begin je dan op een heel groot industrieterrein? Uh, ik ben begonnen bij Defensie, dus dat is eigenlijk... Uh, dat ja, is dat ik, één uh, groot industrieterrein. <laughs> ja. Je zou zeggen, ja. Nee, maar dat is gewoon, uh, ja, gewoon ervaring, denk ik. Ja, dat, dat leer je gewoon. Ja. In het begin is het natuurlijk, inderdaad, wat je zegt, het is gewoon kijken en heel vaak uitstappen van uh, hoe ver uh, kan ik nog naar achter. Ja. En op een gegeven moment weet je dat gewoon. Nou, ik denk, dat nou, als ik dat al heb met mijn Fiat Panda, <laughs> hoe moet dat dan met zo'n enorm... Uh... Ja. Nou, goed. Maar er zijn er ook niet een paar van, vrachtwagenchauffeurs. Dus dat is... Uh, blijkbaar is het wel te doen voor een hoop mensen. Uh, sorry, wat was nou je vraag ook alweer? Kun je hem kort samenvatten voor me? Ja, waarom je in Nederland voor die combinatie, die 50 waarom je daar een speciaal certificaat of rijbewijs voor nodig hebt. En als je dus met zwaar transport rijdt, wat ik eerder heb gedaan hadden we lengtes van 52 meter daar waar we mee reden, en daar had je niks voor nodig. Nee. 52 meter. <laughs> ja, dat waren uh, reden we sleugels. En, en, en uh, de cijfertjes. Jij hebt het over de combinatie. 25,50. 25. 25 meter 50 is dat. Ja. Oké. Okay. Dus vaak is dat een. Uh, ja, dat noemen ze dan een bakwagen met een met een oplegger erachter. Maar ik kan dat niet, uh, kan zoiets niet uh, heel makkelijk gaan scharen dat je daar nog mee moet oefenen? Ja, dat is ook wel. Ja, dat is wel. Uh, ja, daar moet je wel mee oefenen, ja, dat ja. klopt. Maar jij hebt dat dus niet, dat speciaal rijbewijs? Nee. Dus jij mag daar niet mee rijden? Nee, in principe niet. Als je het zo bekijkt niet. Nee. Maar zou je dat graag willen? Nee. <laughs> Waarom niet? Dat is weer een ander verhaal. Nee, nee, dat is niks voor mij. Oh. Ik heb nee. nee. Oh, oké. Okay. En uh, wat vervoer jij het liefst? Het liefst? Ja. Nou, ik rij nu voor een supermarkt, dus dat vind ik leuk. Ah, nou ja. Maar ik heb mooi. hiervoor dan uh, internationaal gereden met zwaartransport. dat ik al zei, qua lengte en zo. Ja. Dat vond ik ook heel leuk. Alleen ja, daar ben je gewoon heel, heel, heel lang van huis. Ja. Ja, dat is op een gegeven moment wel klaar, hè? Ja, op een gegeven moment is het klaar. Ja. Ja. Nou, ik ga eens kijken, er is vast iemand die dat weet. Waarom je een speciaal rijbewijs nodig hebt voor de combinatie 25-50. Zeg ik het dan goed? Ja, hè? Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik ga mijn best doen voor je. Nou, dank je wel. Hoe lang moet je nog rijden? Nou, een uurtje. Oh, nou prima. Dan uh, kan ik nog wel trusten zeggen om uh, vijf over half zes. Ja hoor. Oké, okay. dag Jorrit. Dank je wel. Hoi. Hoi. 0800 1121, zeg ik voor de afwisseling maar weer eens een keer. En uh, dan ga ik praten met Thijs. Hallo Thijs. Goeie nacht, Astrid. Hallo. Hallo. Je hebt antwoord op uh, eigenlijk twee vragen. Uh, nou. Waar dient formateren voor en hoe zit het met die USB-stick? Mooi, nou kom maar door. Ja, nou het formatteren dat uh, dient eigenlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort uh, inhoudstabel voor schrijven. Dat kan een harde schijf zijn of een USB-stick of een uh, CD-ROM. En. Uh, ja, die, die, ik kom mezelf trouwens een beetje echo Oh, sorry, ja, dat gebeurt soms, maar. Ja. Maar goed, um, dus ik raak een beetje van me af. Maar in ieder geval, dat heeft ermee dus te maken dat een computer uh, ziet van waar welke bestanden te vinden zijn. Dus uh, ja, een besturingssysteem ziet dat van, oh ja, daar moet ik zijn. En met het formatteren wordt dat eigenlijk helemaal opnieuw uh, aangemaakt. Oké. Okay. Dus de data wordt als het ware niet echt uh, verwijderd. Maar zo'n tabel wordt uiteraard opnieuw opgebouwd. En wat gebeurt er dan met de data? Nou, die data die blijft gewoon staan. En als er op een gegeven moment nieuwe data opnieuw opgezet wordt, wordt die oude weer vervangen. Oké, okay, dus die wordt, wordt wel... eigenlijk over... die overschreven. Ja, wordt overschreven. Ja. ja, precies, want ik denk altijd, als die vraagt om formateren, denk ik altijd, wow, donders. <laughs> ja. Dan moet ik niks meer nodig hebben, want dan is het echt... Uh... Nee, je kan het in principe wel weer terughalen. Dus je kan een, een soort van uniform oh. doen. Eerlijk waar? De, de oude, ja, de oude situatie weer terughaald. Oh. En dan, uh, ja, dat is in de meeste gevallen kan dat nog wel werken. Zeker als de data niet overschreven is. Okay. Maar als inderdaad al data overschreven is, dan wordt het een uh, moeilijk verhaal. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk. En uh, hoe vaak kun je data overschrijven? Um, ja, met een USB-stick, want dat was eigenlijk de vraag ook, hè. Ja. Dat uh, varieert van uh, ongeveer 10.000 tot ja, de dure modellen 100.000 keer. Echt waar? Want dat is ja, dus een, dan dat kan je eigenlijk vrij duurzaam bewaren. Ja. Ja. En als je, nou <coughs> Sorry. als je nou bijvoorbeeld foto's op je USB-stick hebt staan, mm -hmm. hoe lang blijft dat dan goed? Voor altijd? Nou ja, dat gaat in principe vrij lang mee. Oh. Het is natuurlijk uh, ja, een bepaald soort geheugen, wat uh, ja, eigenlijk gewist wordt door, uh, door elektriciteit. Mm -hmm. En als daar geen elektriciteit aan te pas komt, yeah. Het is een, ja, een USB-stick, dus die wordt gewoon in de computer geplugd. Dan krijgt hij een aantal volts mee. En daarmee kan hij dus data wissen. Als, er, als dat niet het geval is, dan, uh, ja, dan kan het eigenlijk heel lang meegaan. Oh. En je zegt over dat uh, hergebruiken. Geldt dat ook voor een harde schijf en een uh, geheugenkaartje? Um, ja, ik heb het nu eigenlijk net over een USB-kaart gehad. Ja, een geheugenkaart is eigenlijk hetzelfde gebruikt hetzelfde geheugen. Uh, harde schijf is een ander verhaal, want dat is eigenlijk een beetje mechanisch. Daar gaat echt zo'n kopje overheen. Dus dat zijn echt een aantal van die magnetische platen. Yeah. En daar gaat zo'n kop overheen. En ja, dat is een beetje te vergelijken met een soort LP <laughs> van vroeger. Oh, okay. Dus uh, dat is toch oh. weer wat kwetsbaar als het ware. Maar oh. okay. de schijf kan als het ware ook echt crashen, en dat kan je dus niet hebben met een usb stick Oh, dat is erg. Ja. Als je harde schijf krijgt, ja. dat is echt alsof, je, alsof je, je eigen, je eigen herinneringen worden gewist. Zo ja, voelt het, heel, het ja. een beetje. Ja. Ja. Ja. Maar, um, maar hoe vaak uh, kun je nog wel moeiteloos uh, alles wissen en weer gebruiken, denk je? van Zo zo'n harde schijf? <coughs> schijf ja, dat is moeilijk te zeggen. Meestal gaan we harde schijven, uh, ja, maar intensief gebruiken. Uh, nou ja, Tussen de vijf en tien jaar mee, als het ware. Oh, oké. Okay. Het is wel handig om ja. rekening mee te houden. Zeker met de en alles. En zo'n kaartjesdingetje? Zo'n usb stickje. Nee, niet zo'n stikje, maar zo'n kaartje. Waar ja, je bijvoorbeeld okay. foto's op hebt die je uit je fototoestel kunt halen en dan weer in de computer. Oh, oké, okay. ja. <clears throat> nou, dat is in principe hetzelfde principe. Dus ik denk ook uh, ja, tussen de 10.000 en de 100.000 keer. Oké. Okay. Ja. Oh. En hoe weet je dat allemaal? Hoe weet ik dat? Ja, dat is echt, uh, ik ben al jarenlang... Uh, ja, actief met computers. Uh, hobby van mij. Mm. Dus uh, ik heb er al, uh, al jaren in verdiept. En wat vind je het leukste? Het leukste? Pielen met computers. <laughs> het, het leukste? Nou ja, het is gewoon fascinerend wat er allemaal mee kan. Hè? Ja, als je er een beetje verstand van hebt. Wel, dat ja. is het vooral, ja. Ja. Ja, ja. ja, er kan ook een hoop mis meegaan. Ook dat, ja. Dat is wel. Uh... Weet je waar ik me altijd een beetje zorgen over maak? Uh -huh. Misschien kun jij me helpen. Dat ik dus bijvoorbeeld op mijn laptopje. Mm. Heb ik nu uh, uh, 800 miljoen miljard bestandjes staan. Ja. Yeah. En volgens mij is onze hele generatie is dingen aan het bewaren. Ja. Yeah. Dus uh, uh, documentjes, uh, uh, foto's, uh, filmpjes, uh, uh, tekeningetjes, weet ik veel wat allemaal. En het, op een gegeven moment dan, dan worden we toch overspoeld met al die flut informatietjes. Ja. Yeah. Want als, als ik ooit een keer doodga. Dan, moet, dan moeten mijn kinderen mijn computer gaan zitten opschonen. Ja. Dus is er nou niet een soort, zit dat er niet aan te ja. komen dat er een soort, uh, soort betere archivering komt? Ja. Nee, ik begrijp je punt, want eigenlijk uh, heb je het dus over archivering, dat je het allemaal handmatig moet doen. Hè? Allemaal aparte mapjes aanmaken. Ja, ja precies. En groters en uh, vakantiesus en vakantie en ja. uh, dit en dat. Um, ja, er is wel software voor, om dat allemaal uh, een beetje te automatiseren. Dat is wel zo. Hmm, ja. Dus dat, ja. Uh, de, maar ja, dan moet je toch eerst zelf in de chaos... Uh... Ja, eigenlijk, volgens mij is het een grotere rommel op mijn bureaublad dan in mijn huis. <laughs> ja. En de, de, de, de, de, als we twee generaties verder gaan, dan is er zo verschrikkelijk veel informatie... dat, dat er geen systeem meer in zit. Nee, het. Uh... Het, het komt echt aan op orde, hè? Ja. En dan gelijk van, uh, nou, wat is nuttig? Uh, wat is niet nuttig? Gelijk weggooien. Ja. Net als met de post die binnenkomt. Van, ja, uh, dit moet bewaren, dit uh, kan ik weggooien. Oh, je uh, klinkt ook alsof je het zit te doen. Dat je ja. al, in, al je gelezen e-mailtjes ook meteen weggooit... of in de goede mapjes doet. Ja, ja een stukje discipline eigenlijk. Oh, een stukje discipline <laughs> is dat het. Nou, dan weet ik in ieder geval wat ik mis. Dank je wel. Okay. <laughs> Bedankt hè, voor je antwoord. Okay. Ja, Doeg. Ah, discipline. Ja, ik geef het eerlijk toe. Ik heb het niet. Rob? Ja, hallo Astrid. Hallo. Had je nog een toevoeging op het hele verhaal? Ja, hij heeft mij een hoop graag voor de voeten weggemaakt. Ja, gemeen hè? Uh, maar ja. Nou, ja, dat maakt niet uit. Ik wou vragen trouwens, uh, is die brug nog steeds in Kampen, die uh, oude brug? Nee, de die oude brug het... is niet meer, niet meer, maar wel een nieuwe brug die eruit ziet alsof het al een oude brug is. Oh. Maar hij is ook nee, mooi hoor, want er zitten gouden wielen op. Oh, en dat is wat is dit mooi. nou een klapbrug of nog steeds een feestje hefbrug? Het is een, um, ja zo'n... Gaat zich heel omhoog of gaat die klap Nee, hij gaat, nou niet in zich heel, maar het middenstuk ja. gaat uh, horizontaal omhoog. Ja, nou, daar ben ik uh, ja, duizenden keren doorheen gekomen. Nee, dus, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was nee, de, oude dat de oude brug. Dit is de nieuwe. Nee, dat is de oude ben ik. Uh, ja, je over. moet ook een keer door de nieuwe, is mooi. Nee, maar ik voel niet meer. <laughs> oh, maar kun je dan niet een keertje met een rondvaartboot? Nee, ik, ik heb dat was mijn beroep vroeger. Dus, uh... Ja, dan ben je echt honderdduizend keer langs kampen gekomen natuurlijk. Het was mooi ja. hè? Vroeger als uh, om uh, langs te varen. Ja, ik vond het wel mooi. Ja. En, uh, ik ben er overal op de trein gesteld naar Groningen. Oh ja. Ja, en, uh, ja ik vond dat wel. Uh... Het is echt ook wel leuk. Kijk, ik ben eigenlijk nooit... Uh, nou, we stappen nog zo in kampen nooit. Nou, het is ook geen wilde bende hoor, in kampen. Nee, nou, dat wist ik wel. Dat, dat ja. niet, zo. Even, maar... Er wordt wel op donderdag goed radio geluisterd, merk ik regelmatig. Ja, dat kan goed. Ja, dat is heel leuk. Maar waar bel uh, je ook weer over? Over, de, <laughs> over die computer. Oh, ja. Nou, het is, het is zo. Uh, met uh, formateren... dan doe jij alleen de namen van de mappen die worden geweest die vindt uh, de computer niet meer. Dus dan, alles staat er nog op dat die vorige uh, luisteraar ook zei. Het enige wat je kunt doen uh, om uh, iemand de nooit naar in te kunnen laten komen, dat is hem overschrijven. Dus als jij bijvoorbeeld een groot muziekbestand erop hebt, dan laat jij je hele computer vol met die muziek. Dan maak je nog een map aan en dan kopieer je dat weer naar die map, zodat je vol is. Ja. En dan is dat ook niet meer eruit te halen. kunnen ze alleen al muziek terugvinden. En ja, wat ik altijd doe, ik doe ook al 25 jaar in computers. En ik ben er ook dagelijks mee bezig. Mijn harde schijf die maak ik altijd in partities. Ik deel hem altijd in drie stukken. Yeah. Want wat krijgt, dat is altijd je C schrijf. Waar het oh. Windows oh. Ja, En foto's die zet je bijvoorbeeld op D of op E... Die blijven dan gewoon bewaard. Dat is toch wel. Iedereen dan, als jij een foto's hebt, brandt ze op een, uh, een dvd en ligt die gewoon weg. Ja. Kijk, want die hele harde schijf die kan natuurlijk ook op een gegeven moment uh, helemaal vastlopen dat ja, dat is. En dan kun je het er zelf ook naar afkrijgen. Ja, daar zit wat in. Dat is een goede tip inderdaad. Ja, ja, of een, of een weer een, een uh, hoe heet dat? Een externe harde schijf. Ja, die heb ik ook. Daar heb ik het Met ook van. Ja. Hey, en, en dan vraag ik me wel af hoor. dat je, dan, de, je, ben, je bent altijd aan het varen. En hoe kom je dan in de computers? Ja, dat was net. Uh, toen ik aan de wal kwam, kwam net computers uit. Mijn eerste computer was een PET 2001. Dat had 5 kilobyte uh, geheugen. Kostte hm. 5000 gulden. Ja. Dan had je een klein groen schermtje. Met een, een, uh, een toetsenbord die de helft zo klein is als uh, die we nu hebben. Yeah. Het voordeel van dat was: dat was nog dos. Als er uh, iets verkeerd deed, een de ding die en je zet hem uit, en dan nou, je, je, je, je komt gewoon je programma weer. Je hoeft er niks erop te zetten. En hij deed het gewoon weer. Dat was het voordeel. Het was natuurlijk een waardeloos ding, maar ik hoor toch een soort heimwee in je stem. Nou, dat was uh, nog met bandjes. Ja. Zo'n programma's in belangrijen. Oh, dan zet je dat aan en dan deed dat ding een halve keer. <lacht> en, dan, en, dan, en dan was hij er bijna en dan liep hij vast en dan moest je weer opnieuw beginnen. Ja, er waren toen ook, ook radioprogramma's die je uh, uh, programma's uitzenden. En dan moest je op uh, de cassette recorder, kon je het opnemen. En dan kon je dat bandje, dat deed je dan in de computer. En dan had je dat programma ook. Dat werd door de radio uitgezonden. En ja, dus als je dit nu opneemt... Ja, dan kan je morgen nog een keer horen. Ja, dan kun je morgen kun je dan Memory van Barbara Streisand op je radio horen. Dat is echt waar. Zal ik het nog een ja, keer doen? Nee, dat hoeft niet, want je denk echt in een geinige pessere worden hoor. Ik <lacht> ben een beetje dwars, hè? Ja, nee, maar net, ik luister de hele tijd naar jou, maar... Uh... Het komt dat ik een beetje moe ben. Ik heb te weinig geslapen. Nou, je bent gewoon een, een beetje aan het kiezen. Nou, dat valt wel mee, op. Ik bedoel het allemaal heel goed. Ja, dat weet ik ook wel, want anders had ik ook niet gebeld. Zou ik nog één keertje doen? Ja, als je dan leuk vindt voor mij, maar door blijven nee, maar is echt... En als je dan heel goed luistert, hoor je Barbara Streisand erin. Nou, die hoor ik toch nu verzingen, als, uh, als dan is ze aan de straat. <lacht> Dankjewel. Dat, als je... Het enige wat je aan kan raden is, als jij je computer uh, weggooit, ja. dan uh, haalt je harde schijf eruit. Als er de dingen staan die echt privé zijn, en sla er een keer flink met een hamer op en dan um, is het ook goed. En dan kan niemand er meer wat mee? Nee. Oké. Okay. En, en een keertje een magneet eroverheen halen? Uh, nou, ik denk... Niet, de, ik durf niet meer 100% cent nee. zekerheid te geven. Doe het niet met cassettes of met uh, videobanden of zo. Dan, ja. Die zijn wel naar de knoppen. Ja. Maar ik denk ook dat een harde schijf, als een heel sterke magneet is, dat die er ook wel iets mee leidt. Maar... Ja. Ja, of gewoon met de magneten er heel hard op slaan. Dat kan ook. Ja, <laughs> dankjewel Rob. Ah, en dan pak je een magnetische ja. Ja, nou ja, klaar. Zie je? Dus samen komen we er maar, wel uit. <laughs> Tot de maar, volgende maar, keer. mag ja. in ieder geval uh, van foto's uh, van die kleine en zo. En die op let op best dan. Brown die. Uh, ja. Brown Ik ga thuis meteen cd'tjes branden. Nou, daar raad ik je wel aan met die foto's. Ja. Nee, maar dat is wel een goede tip. Dankjewel Rob. Ook je doof. vanavond. Ik doe het nog een keer om je goed te luisteren, echt waar. Ja. Weet Barbara Streisand. Give me Nou ja, en als je daar dus met een hamer op slaat, dan is het weg. Memory was dat van Barbara Streisand. Uh, oh, ik moet even snel de crypto doen. Want dat, uh, ik vergeet het iedere keer. En dat is jammer, want Mieke die bedenkt iedere week voor ons een cryptogram. En um, dan mag ik dan voordragen. En als jij het als eerste oplost, dan uh, kun je een uh, prijs winnen. Het is meestal een, uh, een boek of een... Uh, met een oud, oud cd'tje of iets wat we nog hebben liggen op de redactie. Maar het gaat natuurlijk om de eer en het pakje dat je dan thuis krijgt. En in dit geval kun je kans maken op dat pakje dat je thuis kunt krijgen... als je uh, als eerste doorgeeft wat ik bedoel met kleedruimte bij de douane. Kleedruimte bij de douane. Acht letters moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem uh, doorgeven via 0800 1121. En dan... Uh, is er een prijs te winnen dus. Wouter, goeienacht. Eh, goeienacht, ik spreek eh, eigenlijk met Albert. Dat eh, uh, is de midverstand. Oh, Michael Waters is mijn achternaam. Maar oh, ja, dat gaat, dat gaat dan mis. Sorry, Al Albert. Ja. Eh, zeg, eh, Ik hoorde meneer eh, praten over een serie eh, yeah. van eh, 40 jaar geleden, zal ik zeggen, 50 jaar geleden bijna. Yeah. Maar dus wat ik me nog van van eigenlijk kan herinneren, yeah. dat is eh, dat die duikboot eigenlijk de eh, Sea View eh, heette. De Sea View. Ja, ja, ja. Dat, yeah. was, dat was inderdaad in in die tijd natuurlijk eh, erg erg modern allemaal. Eh, dat science fiction eh, gedoe allemaal op de radio, op de televisie natuurlijk. En dus maar zelf, eigenlijk ben ik tot 54 jaar dus ik heb die serie ook dus vroeger gezien natuurlijk. Ja, ja. Maar het was wel is dus altijd spectaculair. Ik heb zelf op televisie nog een jaar, zes geleden heb ik ooit dus een stukje gezien nog een keer. Dus, uh, uh, dus eigenlijk hadden ze het uh, over, uh, over uh, series van dus, uh, uh, vroeger onder andere uh, en dan uh, eilder ik uh, over Ivanhoe en dergelijke, weet je wel een bronco uh, en dus uh, uh, uh, Barfoes door die hullen en dergelijke. Dat, uh, dus het waren in de jaren zestig waren dat heel erg uh, beroemde series. En die werden enorm goed bekeken natuurlijk. Uh, maar een wel, uh, wel die serie van, dus, uh, um, um, um, over die duikboot, die heette dus uh, um, die. Um de boten heette De Cibio, daar kan ik me nog oh, niet goed ja. herinneren, dat was een hele leuke serie. Maar je zegt, ik heb onlangs nog een stukje van gezien, is dat dan nog het aankijken waard? Of uh, de, de, denk je dan van goh, ik zie de touwtjes gewoon zitten? Ja, ja, ja, maar we wel analoog. En de series die we nu allemaal zien natuurlijk, is het, ja, ja, is het natuurlijk, Dan zie je natuurlijk, dus de uh, techniek en dergelijke je waren dus uh, in de tijd waren die modern, maar dat is eigenlijk tegenwoordig moet je daarom lachen natuurlijk. Ja, man. precies. Maar, uh, maar Nekkel, dat is toch alweer een jaar of zes geleden heb ik het nog eens op de televisie gezien. Uh, maar Nekkel, dat was dus in het kader dus, uh, uh, over die oude series ja, en dergelijke. Ja, oude series, ja. ja. Maar... Uh, ik heb uh, uh, ook nog een uh, vraag, eventueel of enkele vragen. Nou, heel snel dan hoor. Ja, ja, um, ja, ja, ja maar lekker wel. Uh, dus, uh, eventueel de vraag waarom uh, mannen of jongens uh, bijvoorbeeld altijd haar handen in de zakken steken als ze naar een nieuwe auto of brommer bijvoorbeeld gaan <laughs> kijken. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt toch. <laughs> Ja. ja, ja, maar Renake wel uiteraard van de dus zulke vragen heb ik toch misschien een stuk of tien. Dus echt generieke vragen waar nog nooit iemand een antwoord op uh, mij uh. kunnen geven en dergelijke. <laughs> uh, ja. ja. Doe er nog eens een dan. Ja, ja. Maar Renake wel eventueel, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, dus, uh, ik heb thuis ook al een uh, magneet hangen aan een stuk ijzer al 40 jaar, zeker al 40 jaar. En die magneet wie toch zeker uh, uh, drie of vier onsen, zo wat. Dat is uh, uit een oude luidspreker. Ja. En, uh, maar wel, dus kijk als ik iets naar boven til, dan uh, gebruik ik dus energie natuurlijk. Ja. Maar die houdt zich al veertig jaar uh, vast eigenlijk aan een stuk ijzer. Die blijft al veertig jaar hangen. Dus uh, eigenlijk hoeveel kinetische dus energie moet daar wel inzitten in een dus in magneet. Die zich al veertig jaar vasthoudt. Dus uh, hoeveel energie moet daar... En dus uh, um, eigenlijk de vraag voor mij is, wanneer valt die ooit eens? Wordt die koelkast niet warm? Wat lief? Wordt die koelkast niet warm? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, oh. Oh. Maar oh. wel, nee, nee, maar een lekker en... nee. wel. Ik heb een. Euh, magneet, heb ik hangen aan een stuk ijzer. Ja, maar je zegt hoeveel energie zit er niet in, dus ik denk dat het op een gegeven moment warm Dat denk ja, ik dan. inderdaad. Waardor, ja, ja, inderdaad. Waardoor. Eh, eventueel energie verlangd wordt, dan. ja, ja, ja, ja, ja, me ja, ja, meestal wordt het warm. Maar een lekker wel, dus. Um, um, um, maar een specifieke vraag is, hoe lang, en, hoe lang kan een magneet blijven hangen? Is dat 100 jaar of, of 50 jaar? Waar gaat die energie? Dus kijk, er moet ook energie verbruiken worden. Ik hou er zo van, als mensen, als mensen zich zo druk maken ook over een ja. vraagstuk. Ja, ja, ja, ja, ja maar ik vind het erger dan... Dus uh, eigenlijk dan, uh, dat er niemand is die me daar ooit een antwoord op heeft kunnen geven. Nee, maar ja, waarschijnlijk kunnen ze zo lang blijven hangen... dat nog niemand heeft uitgevonden dat hij niet meer kan blijven hangen. Ja ja, ja, ja. Maar goed, de praktische vraag. Hoe lang ja. kan een Margreet, uh, Magreet, magneet van drie ons blijven hangen? Ja, ja, ja. ja, ja. En, en de andere vraag, maar daar hoop ik heel erg dat iemand daar een antwoord ja, op weet. Ja. Waarom hebben mannen altijd hun handen in hun zak... Ja. als ze naar een nieuwe auto of een ja, nieuwe brommer ja. kijken? Ja, ja, ja, ja. Vooral die brommer. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar een dat is specifiek. Dat zie je altijd. Uh, uh, ja. En dan en, en, en, en trekken ze de schouders zo de schouders een ja, dus op. Ja, schouders ja. op. Uh, en dan niet te enthousiast? <laughs> oh, zo'n mooie brommer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, maar, dit, maar Albert, doe je dat zelf ook dan? Uh, ja, eens kijken, dat zou wel in de genen zitten. van uh, ik weet Je doet het, het zelf ook, hè? Ja, ja, ja. denk ik wel, hè. Ja. Dat doe je het hoort, hè? Maar. Uh, maar ja, maar ik heb nog meer vragen, maar ja, daar is er nu geen tijd meer voor. Zeker. Oh, ik heb nog een uur. Ja, ja, begreep ik wel. Maar wel een uur is het nieuws. Oh ja, dan doen we nu eerst het nieuws. Ja. En ik heb nog, want ik heb ook nog uh, Daan aan de telefoon. Die kan zich ook nog iets herinneren van uh, Voor je doet de Bottom of the Sea. Oh, van de afro in zwart-wit. Ja. En um, ik heb ook nog een fragmentje kunnen vinden ja. van Voyage to the bottom of the sea. Mm. Van de afro in zwart-wit. Ja. Ja, ja. En uh, ik ben heel benieuwd, Albert, of jij weet wanneer het carnaval is. oh zo. Ja, ja, ja, ja dat weet ik wel. Weet je dat? Ja, ja. Maar nee, wel, dat, is, dat is de volgende week natuurlijk. Oh, volgende, is volgende week al? Dat uh, is een week nog wachten. Oh. Oké. Okay. Nou, blijf hangen. We praten zo even verder. Ja, is goed. Het kan okay. even duren, hè? Ja, okay. ja want Raymond's die is een beetje naar zijn schoenen gaan lopen, die praat wat langzaam. Oei. Ja. Ja, ja. Okay. Nou, kom zo bij je terug, Albert. Ja, okay. ja tot zo. Ja, tot zo. Ja, ja. Straks nog een uur nacht, zuster, hoor, met vragen en antwoorden. 0800 1121.